ZFM, ZFM.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 Hij wil met de maatregelen een eind maken aan de onduidelijkheid die is ontstaan... na rechtelijke uitspraken van het Hof in Den Bosch en Leeuwarden. Daarin werd gesproken dat in cafés zonder personeel... niet voldoende wettelijke grondslag is voor een rookverbod. Klinkt benadrukt dat de controles in horecagelegenheden met personeel wel doorgaan. Uitgangspunt daarbij blijft dat in alle restaurants en cafés rookvrije plekken zijn. Bij de aanpassing van de regels zal hij de overwegingen van de rechters betrekken. De samenwerking binnen gemeenten bij de aanpak van probleemjeugd is nog steeds slecht. Instellingen werken vaak langs elkaar heen, blijkt uit onderzoek van het Integraal Toezicht Jeugdzaken. Dat is aangeboden aan minister Rouwvoet van Jeugd en Gezin. Voor de aanpak van jongeren met problemen is persoonlijke inzet van hulpverleners en contact met de jongeren belangrijk. Maar instanties kijken nu nog te veel naar zichzelf en niet genoeg naar het kind. De onderzoekers vinden dat ouders actiever bij de behandeling moeten worden betrokken. Gemeenten zouden ook beter hun best moeten doen om risico's in een vroeg stadium te herkennen. Zodat veel problemen voorkomen kunnen worden. Ierland houdt op 2 oktober opnieuw een referendum over het verdrag van Lissabon. Premier Cowen heeft die datum in het Ierse parlement bekendgemaakt. Vorig jaar juni wees een grote meerderheid van de Ierse kiezers het verdrag af. Omdat de andere EU-lidstaten EU -lidstaten, de Ieren op een aantal punten tegemoet zijn gekomen... hoop Cowen dat de kiezers in oktober wel voor het verdrag stemmen.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 Misunderstood Love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 Hier in dit licht zijn we namelijk ouder, even een stilte dan lachen we boven.